De melding van de brand kwam rond half één vannacht. De inzet van verschillende brandweerkorpsen kon niet voorkomen dat de boerderij helemaal uitbrandde. De brandweer heeft een kraan ingezet om in de resten van de boerderij naar een mogelijk stoffelijk overschot te zoeken. Het weer vannacht op veel plaatsen voorstaande grond. Overdag eerst mist, later veel zon. Tot tussen 10 en 13 graden. Dit was het NOF. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 When I'm talking to you Words are getting kinda hard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 lonely heart without a Word ook op tv. Zie je tekst TV op kanaal 45? Ik denk wel eens aan Monica die woonde in de straat op nummer zeven.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 Daar het duurde maar een week, en toen is Monika op schouderrug gekomen. Ze was een beetje stil, en soms dan leek het alsof ze bijna zat te dromen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 dat heeft ze ons geschreven. I always say to myself, boy, you can always.